Renate Evers met het NOS Journaal. De blauwe brief van de Belastingdienst gaat op termijn verdwijnen. Staatssecretaris Wekers van Financiën wil de brieven zoveel mogelijk digitaal gaan versturen. In de wet staat nu dat alle officiële beschikkingen op papier moeten staan. Wekers wil de wet aanpassen zodat de Belastingdienst officiële berichten ook via internet kan gaan versturen. Ze komen dan in een digitale postbus. De overstap van papieren naar digitale brieven moet een besparing opleveren van zo'n 95 miljoen euro. Langs de Hogeveense Vaart in Nieuwe Oort in Drenthe is een dode gevonden. Een jongen van 15 tot 18 jaar. Volgens de politie is hij mogelijk door vuurwerk of een explosief om het leven gekomen. De explosievenopruimingsdienst opruimingsdienst onderzoekt de ouderlijke woning van de jongen. Een paar huizen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. En een school die op een paar honderd meter afstand staat blijft dicht. In Vught zijn afgelopen nacht opnieuw enkele auto's in brand gestoken. Vier wagens gingen in vlammen op. Sinds eind 2010 zijn in Vught ruim 30 auto's in brand gestoken. Deze vier branden passen in dat patroon, zegt de politie. Er is nog steeds geen spoor van de dader of daders. De Syrische stad Homs wordt opnieuw onder vuur genomen door troepen van het regeringsleger. En daarbij zijn opnieuw doden gevallen, maar hoeveel is onduidelijk. Op beelden van Arabische media zijn explosies en rokende gebouwen in Homs te zien. Het leger heeft bij de aanval ook helikopters ingezet. De vertraging op het spoor valt tot nu toe mee. De NS rijdt vanochtend vanwege het winterweer met een aangepaste dienstregeling om de vertraging binnen de perken te houden. Op sommige trajecten rijden minder treinen en moeten mensen vaker overstappen. En ook op de weg zijn tot nu toe weinig problemen. Wel waarschuwt de ANWB dat het plaatselijk glad kan zijn. Volgens Rijkswaterstaat zijn er nu geen extra maatregelen nodig. Het weer, zonnige periode, maar ook wat bewolking, maximaal tussen min 3 en min 6 graden. Tegen de avond neemt de bewolking toe en kan het wat gaan sneeuwen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste files in de Randstad staan nog op de A1 naar Amersfoort vanuit Amsterdam voor Bunschoten 6. Naar Utrecht vanuit Den Bosch op de A2 verknopen het Oude Rijn 6 kilometer. A2 Utrecht-Den Bosch tussen zal en knopen Empel 5... Op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag voor de Schuppeltunnel 6 kilometer. De linker rijstrook is dicht. A7, Hoornzaandam, verknopen Zaandam 6 kilometer. A8, Zaandam-Amsterdam, verknopen Koenplein 7. A9, naar amstelveen verknopen Raasdorp 11 kilometer. Op de ring A10 tussen de afrit Volendam en Diemen 7. De A12 naar Utrecht, het oude Rijn 5. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen 5 kilometer... Van Utrecht naar Den Haag tussen Knoop het Oude Rijn en de Meren, ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder naar Den Haag 8 km tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 5 km. op de A28 Zolle Amersfoort bij Leusden 6 km. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Een heerlijke opening van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Een wit Zandvoort en daar zijn we best wel een beetje trots op. Alhoewel, als je dan weer met de auto, met de brommer of met de fiets of lopend weg moet, kan je daar best wel wat hinder van ondervinden. Maar het maakt ons allemaal niks uit. We wilden wat winters weer en ja, dat hebben we bij deze gekregen ook. En misschien nog wel, jawel, een Elfstede toch. Of dat gaat komen, dat moeten we nog eventjes afwachten. Je de Ave Maria, dat was Bella Perez. fm I'm voor Zandvoort en de regio. En welkom bij het Tweede Uur van Zandvoort op zaterdag. En wat hebben we allemaal op het programma staan voor uur 2, Albertjan? Ja, uur 2. Uiteraard rond de klok van half 4 de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd de pen en papier bij de hand. Want het zijn nogal weer wat leuke en diverse activiteiten die uh, ja, gaan gebeuren in Zandvoort. Uh, verder gaan we natuurlijk kijken naar de twee ijsbanen die we nu hebben in, in uh, Zandvoort. Want iedereen heeft het wel over de, de ijsbaan die morgen wellicht open gaat. In, uh, worden we daar bij de klok? gemeenschap. De gemeenschapshuis. Maar we, er is al één actief en dat is bij de oude halt. Dat is uh, naast uh, de cafetaria. En dan hebben ze daar, dat hebben ze ook onder water gezet. Dus we hebben de twee ijsbanen. Wellicht dat we daar straks nog even op terugkomen. Uh, verder, nou, er is geen voetbal. Voor mensen die uh, de fans van Joop van Nes moeten dan helaas teleurstellen. Want de voetbal, het uh, amateurvoetbal is afgelast. Maar natuurlijk uh, genoeg nieuws in en rondom Zandvoort. En alles wat nog meer opviel in de dagbladen. Dus ik zou zeggen, blijft u luisteren met leuke muziek. En uh, een zo lekker zonnetje erbij. Ja, dat doen we allemaal in uur twee. Gewoon lekkere muziek. Oeh, zit ook weer een beetje Spaans. Het is van de jongens van Zik. Van Zik? Oh, die heb je gestolen, die plaats. Die heb ik gejat, hè? Oké, okay, even uit de koffer gehaald. Ja, <laughs> doe je goed. We gaan ervan genieten. Een <tieden> dag descenderá del cielo. Vamos a descararlo en esta noche. En verterá con voce mando. Con voce mando y con trompeta de Dios. En los confines de la tierra se oirá la fogo. Señor, los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. Al Cordero innolador, a Jesús, el deseador, le veremos tampones en su dolor, su poder. Señor, anhelamos ese día cuando te veremos en tu La tierra soñará la voz een klassieker op de radio. Je de Gloria Kenner en I will survive. Lekker wordt er geschaatst vandaag in Zandvoort. Nou, alle plekken. De Oude Halt hebben we het natuurlijk al over gehad. Morgen bij het gemeenschapshuis. Voorheen gemeenschapshuis. En uiteraard ook bij, bij Centerparks. Op de, op de, op de Vijveruts ja. bijvoorbeeld. Dus, uh, maar... En het Zwanenmeer. Overal wordt lekker geschaatst hier in Zandvoort. Het is echt een schaatsdorp. Hè? Heerlijk. Zodra de ijs ligt, maar dat is helemaal leuk. Hè. Iedereen en bat, de Viking schaatsen. is er helemaal blij mee. Nou, nu we toch met toerisme bezig zijn. Uh, want uh, namelijk uh, een record aantal toeristen hebben vorig jaar Nederland bezocht. Ongeveer 11,3 miljoen toeristen hebben het afgelopen jaar een bezoek aan ons land gebracht. En dat is een record. Vergeleken met een jaar eerder trok Nederland ruim 3% meer bezoekers uit het buitenland maakte het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen afgelopen donderdag bekend. De organisatie verwacht dit jaar nog meer toeristen. Nederland profiteert ervan dat de Duitsers en Belgen in economische onzekere tijden dichter bij huis blijven, zegt algemeen directeur Jos Franken van het Nederlands Bureau voor Toeristen en Congressen. Bovendien maakt, het relatief, de, maakt de relatief zwakkere euro Nederland aantrekkelijker en groeit de reizigersstroom uit de omkomende landen nog steeds. De bijna 400.000 meer bezoekers die ...die hier het afgelopen jaar verbleven... ...brachten 160 miljoen euro extra in het laadje... ...op een totaal van 4,5 miljard euro. Er kwamen, vooral meer, er kwamen vooral meer Duitsers en Belgen... ...maar ook Amerikanen wisten Nederland beter te vinden... Uit landen waar de economische crisis het hardst heeft toegeslagen, zoals Italië en Spanje, was er een daling van het aantal bezoekers. Ook bezochten minder Britten en Japanners ons land. Met de 3% groei in 2011 zit Nederland op de Europese gemiddelde in de branche. Als we kijken naar de ons omringende landen, doet alleen Duitsland het iets beter, weet Franken. Nou, en Ons VVV heeft onlangs weer een schitterende brochure uitgegeven met alle evenementen die de buitenlanders en natuurlijk ook de Nederlanders in Zandvoort kunnen gaan bezoeken leven. En ik heb even die evenementen in mijn kalender bekeken, maar het is altijd wel wat. Dus, helemaal uh, vol. Ik adviseer u even naar het VVV te gaan en om deze brochure te bemachtigen, want dan bent u helemaal op de hoogte van wat er de, de, deze zomer en voorjaar en najaar staat te gebeuren. En dan krijg je gewoon weer zin in Zandvoort, Albert Jan. Zeker weten. Zeker weten. We gaan weer genieten. De zomer komt eraan. De strandpavioens zijn de pavioens alweer aan het opbouwen. Oh, oh. Ja, ja, zeker. Oh. En vooral die mensen die hard aan het werk zijn op het Zandvoortse strand, hebben even een keiharde plaat opgezocht. Hier is Survivor. Het is de jaren 80 op de Salfos Radio. Het is 1983 hoorde je Katja Google. Wie? Ja, Katcha Google. Oh, die. En toen Shai Shai. Nou, het is uh, aanstaande dinsdag weer de eerste dinsdag van de maand. En dat betekent natuurlijk voor liefhebbers van cinema nostalgie... ...dat er weer een nieuwe film aan zit te komen. Want iedere eerste dinsdagmiddag van de maand... ...staan de deuren van het Circus Sanford... ...gastvrij open voor cinema-nostalgie. Eens per maand wordt in de bioscoop... ...een film vertoond uit vervlogen tijden. En aanstaande dinsdag wordt voor iedereen... Een speciaal voor, ...en een speciaal voor senioren de film... ...de film To Catch a Thief... ...uit 1955 gedraaid. In de hoofdrollen Gary Grant, Grace Kelly... ...en John Williams. De ontvangst is vanaf 1 uur... ...en de aanvang van de film is half 2... ...met koffie, thee en cake... Co en Joke Luiks zijn aanwezig om indien gewenst te helpen bij de lift en of naar de stoel. Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunst Circus Zandvoort en Stichting Pluspunt. Kaarten kosten 6 euro inclusief koffie en thee te koop bij de kassa van Circus Zandvoort. Voor 1 euro extra wordt men opgehaald en thuisgebracht door de belbus. In dat geval dient men te reserveren bij Pluspunt. Te bereiken onder telefoonnummer 571 7373. 571 7373. Aanstaande dinsdagmiddag. To catch a thief. En bel de belbus. Ja toch? Bel de belbus. Oké, okay, zo so dadelijk de evenementagenda bij CFM. Maar eerst gaan we nog even on the run. En dat doen we samen met de band. De band on the run. How to catch your band. How to catch your band. It so, so, would be a place plaatje plaat kunnen zijn right? hè deze. a the to put a place en daarmee is het half vier geweest. Dat betekent hoog tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albertjan? Ja, nou allereerst. Als u zin heeft in dansen. Bent u vanavond op twee locaties sowieso al uh, uh, uh, van harte welkom. Want je houdt het niet van mogelijk. Dus er zijn die strandtenten druk bezig. Maar vanavond is er al een beachparty op het strand. Een beachparty? Ja. Waar dan? In Club Nautiek. En dat begint om zeven uur. En er is een dansavond in dansschool Rob Dolderman. In Theater de Krocht. En dat begint vanavond om acht uur. Uur. En dan hebben we nog in het wapen van Zandvoort vanavond aan het gasthuis Plein 10, hoe kan het ook anders, in Zandvoort. Die organiseren vanavond een Beatle-marathon. vertoond worden namelijk de films A Hard Day's Night, Help, Yellow Submarine, Magical Mystery Tour en, en niet te versnaden, The Roof Concert. Wat ze gaven bovenop het dak in Londen op het uh, Abbey, uh, ja, uh, Apple-gebouw. Uh, dat begint vanavond om 7 uur en de toegang is natuurlijk gratis. Gaan we naar de dag van vanmorgen, dan uh, bent u natuurlijk vindt er, vindt er weer, morgen vindt er weer een jazzconcert plaats in de serie Jazz in Zandvoort. Te gast is de jonge Italiaanse talentvolle pianist, de zangeres Francesca Tandoi die momenteel in de laatste fase van haar studie aan het koninklijk Conservatorium in Den Haag studeert. Frits Landersberg, slagwerk en van het trio Johan Clement en docent aan hetzelfde conservatorium, was dermate enthousiast over haar zang en pianospel dat hij dringend geadviseerd heeft haar te boeken voor dit seizoen. Omdat Francesca zelf piano speelt, zal Johan Clement er ditmaal nou niet bij zijn. Ook bassist Erik Timmermans kan helaas niet aanwezig zijn. De verdere line-up is Frits Landersbergs vibrafoon, Francesco Anguilli contrabas en Hans Braber on drums. Dus morgen vanaf half drie in Theater de Krocht jazz in Zandvoort. En morgen wordt er ook weer gereest. Ja hoor, het circuit, oh, sneeuw of geen sneeuw, het circuit, daar heeft er weer een uh, race uh, plaats, vindt weer een race plaats. En wel de 4 uur van Zandvoort, want het is halverwege de winter uh, endurance series als morgen de lichten op groen gaan voor de derde race. Het duo Wolf, Nathan en Jaap van Lagen hebben op dit moment de beste papieren. Het tweetal won overtuigend de Zandvoort 500 en met enig geluk de race die voor een deel in het donker plaatsvond. Concurrentie van de leidende equipe moet uh, gaan komen in de personen van David Hart en Hoevert Vos. Zij waren in de laatste laatst verreden race de grote pechvogels door de leidende positie uit te vallen. Na alle waarschijnlijkheid zullen ook Hillegommer, Peter Fontijn en zantwoordde Peter Furt weer aan de start staan. Het duo deed in de nieuwjaarsrace bijzonder goed door met de NVD-BMW in de top 10 te eindigen. Het hele spektakel uh, begint uh, morgen om 12 uur, want dan is de start. Uh, het evenement is gratis toegankelijk en als, alleen als u wilt parkeren achter de hoofdtribune kost u dat 6 uur. Uh, CFM gaat daar verslag van doen. Hè? Vanaf 2 uur bij zondag in Kennemeland. Ja, Nog even een vraagje, is het circuit sneeuw vrijgemaakt, Albert Jan, voor ja, uh, dit evenement? Ze, ze zijn uh, donderdag of uh, vrijdag al begonnen met, uh, met van die bezemwagens eroverheen. Dus uh, nee, ik, ik sprak vanmorgen nog even de, de directeur van het circuit, maar het gaat gewoon door. Oké. Okay. En uh, dus geen, geen winterbanden of wat dan ook. Nee hoor, gewoon racen vanaf het circuitpark Zandvoort morgen vanaf 12 uur. Nou, zoals ik u al had gemeld, aanstaande dinsdag is er natuurlijk een cinema-nostalgie met How to Catch a Thief. Gaan we verder. En dan komen we uit bij woensdag 8 februari, half 8. Submarine. En dat is de film in de, in de serie van uh, filmclub Simon van Kolm. Het is een film uit 2010. 8 februari, half 8. Submarine Circus Zandvoort aan het gasthuis. Plein. Uh, verder dan hebben we dat, dat gehad. Dan gaan we door naar 10 februari. Dan hebben we weer de pubquiz van Café Koper. En dat begint om 9 uur. En op diezelfde 10 hebben we Zing mee met Greet. Eh, Gmet, met Gree, Ja, Gree op de trekharmonica. En dat is vanuit de Café Oomstee. En dat begint om 8 uur. Dan nog even naar de 11e. Jij het... blijft maar doorgaan. He. Ja, ja, de 11e. Okay. In Lauw Hardy in Haldenstraat presenteert zaterdag 11 februari een tweetal topartiesten uit het Brabant Ondernemer, singer, songwriter gaan Matthijs Leeuwens en Simon Kietz vanaf 8 uur het publiek vermaken. Deze twee sterren kunt u dus gaan beluisteren en bekijken in Café en Hardy in de Halterstraat op 11 februari vanaf 8 uur. En zorg dat u op tijd bent, want voor u het weet is het café vol. De entree is uiteraard gratis. Dat was weer de evenementagenda. En hier zijn de Beatles vanwege het evenement in het wapen natuurlijk. Ja, natuurlijk. En wanneer, hoe laat begint het? Uh, 7, 8 uur. Wacht even, wacht even, kijk even, kijk even, kijk Hé, hey, dan moet ik even terugkijken. Vanaf 7 uur. Ja, vanaf 7 uur. Ja. De Beatles. The Beatles. Live vanuit <lacht> Live <lacht> van <Live. lacht> Zandvoort. Helemaal live. Aan aan het het Zandvoort. Zandvoort. Nou, dat, <lacht> dat moet je gewoon gaan meemaken. Hey you. don't make it bad, take a sad song. De studio killers en bouncer met de muis die even hoog ging. Maar goed, we, we hebben hem weer gevangen. We die hebben maak. hem weer ja. Oké. Okay. Goed, ik heb nog even een naak gekomen bericht in zaken die evenementenagenda. En dat betreft alle mensen die goed kunnen koken, laat staan goede gehaktballen kunnen maken. Want namelijk de altijd actieve club Vrienden van Oomstee heeft voor 26 februari aanstaande de wedstrijd Wie maakt de lekkerste gehakt bal uit Zandvoort. Uitgeschreven. Iedereen die mee wil doen kan zich aan de bar inschrijven of via vrienden van Apenstaatje hotmail.com. Uh, hotmail de wedstrijd begint om 4 uur in Café Oomstee aan de Zeestraat. En het is de bedoeling dat u 4 vier, vier ballen gehakt in de jus aanlevert. Die worden door een deskundige jus beoordeeld ...op geur, kleur, smaak en uiteraard vorm. Uiteraard zullen er weer ludieke prijzen worden uitgedeeld. De titel Beste Gehakt Ballenmaker van Zandvoort is er tevens aan verbonden. 26 februari vanaf 4 uur in Café de Oomstee. Dus ik zou zeggen, ga wat recepten boven water halen en ga euh, oefenen. Ja, vind jij er wel een bal aan? Nou, ga er dan heen, hè, naar Oomstee. Hier is Mietlaf. Oh, wat een toeval weer. <laughs> Paradise bij de Desport light. De lange uitvoering, jawel. Oh de berichten op de CFM-lijn komen meteen binnen van lekkere muziek. Nou, daar zijn wij het ook mee eens. Vandaar dat we het ook gedraaid hebben. Toch, Albert-Jan? Ja, en in het laatste uur... Ik, weet, ik heb gisteren nog een heleboel verzoekjes gekregen, dus het laatste uur gaan we heel veel verzoekjes heel draaien. Oké. Okay. Ja. Dit was niet uh, laf, Draaiden we niet zomaar. Nee, vanwege de gehaktbalcompetitie competitie je, in en Oopsteen. En je zou het maar winnen, zeg. 26 je, februari, hè? Dan, dan ben je de grootste gehaktbal van Zandvoort. De grootste bal ja. van Zandvoort. Ja. Goed, terug naar, uh, ja, de, de, wat uh, ja, andere nieuws. Uh, vanaf 8 februari tot aan is er een omleiding bij de Tolweg. In deze periode wordt de laatste kwart aangelegd van de nieuwe rotonde op het kruispunt Zandvoortselaan Tolweg. Bewoners en weggebruikers zullen van deze werkzaamheden enige hinder ondervinden. Het gedeelte tussen de Zandvoortselaan en de Dr. C. A. Gerkenstraat is in deze periode afgesloten. Het verkeer dat vanaf de Sofiaweg. Of de kost verloren uh, straat uh, Zandvoort uitrijdt richting Bentveld zal worden omgeleid. Het verkeer dat Zandvoort inrijdt zal weinig hinder ondervinden. Voor de fietsers en voetgangers blijft het fietspad en het voetpad aan de westzijde van de tolweg beschikbaar. De omleidingsroutes zijn te vinden op de website van de gemeente onder het kopje Actueel Projecten. Het streven is om de werkzaamheden voor het Paasweekend, ja zie je, het Paasweekend, nou 7 tot 9 april af te ronden. Nou, ik, ja, uh, ik hoop het wel, ik he? heb he? alweer Goed. donkere buien hangen. De werkzaamheden hebben ook invloed op de busroutes van het openbaar vervoer. Op www.connectionnl vindt u hier meer informatie over. Oké, okay, tot zover, dit uur van Santvoort op zaterdag. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang met onder meer Dier van de Week, het gedicht van de Week en nog veel meer andere items. Gewoon lekker blijven luisteren naar CFM. op deze koude, berenkoude zaterdag terugmiddag. En Murray Hatch is de laatste die we voor vier uur voor je gaan draaien. Hier is One Night in Bangkok. tot zover Het ritme van ZFM via is kabel op 104.5 en in de Het op 106.9 straks meer